Heb lief en zie niet om. Een roman van Willem van Manen. Een afscheid en voorgoed. Zo ver waren we dan eindelijk gekomen, Sarah en ik. Zo diep verdwaald. En toen brak de oorlog uit. Nou ja, eigenlijk was hij al uitgebroken. Maar het Frans-Engelse antwoord op de Duitse inval in Polen. Wij werden er pas het volgende voorjaar in betrokken, in de meinacht van 1940... Toen ik aan Sarahs lang gekoesterde wens om mij voor haar minnaar in te wisselen toegaf. Ik kon wel huilen toen ze me omhelste. Maar ik gunde het er niet. Het was niet omdat ze me ging verlaten, maar omdat ik vreesde nooit meer te kunnen liefhebben. Onzin, ik had nog mijn eigen liefde, die moeder van de jaloezie. Ik stond nooit mijn benen in het stuk der stukken. Sara had me daarin gezien en bewonderd. Othello dus, als Jago nog wel. Maar misschien werkt zo'n rol buiten het toneel eerder verduisterend dan verhelderend.